We beginnen met de breed hadasha. Pagina 13 onderaan. We beginnen een nieuwe perek perek judbet. Het is niet uh, bij toeval dat ik uh, de laatste dagen, ook de laatste tijd, ook gebruik ook uh, heb over dingen die het christelijk geloof doet wat nou, ik heb veel gesproken veel geloof ik genoeg al niet genoeg maar uh, steeds uh, regelmatig spreek over het jodendom ja? jullie zien het wel ja? het, het, het, het, uh, wat ik zeg maar ook in het christendom wat het allemaal dat de manier waarop hoe zij dat hoe zij ook Yeshua, euh, als het ware, negeren Yeshua, eigenlijk aan wie zij alles hebben, aan wie zij ook euh, alle macht geven. En tegelijkertijd kunnen zij niet inzien, het belangrijkste, de boodschap, de belangrijkste boodschap van Yeshua. We kunnen ze niet inzien. En daarom, ook dat is bijzonder belangrijk... omdat dat weer niet aan de kaak te stellen... ...iemand anders. Absoluut interesseert ons niet dat. Uh, maar dat, dat jullie... ...bevrijd worden ook over... ...van uh, iets wat een... ...algemene gissing is. Uh, gissing, zeg niet vergissing. Gissing en gissing, vergissing. ...misschien hebben we toch wel nuances twee woorden. gissing, vergissing en gissing, misschien niet, maar let op. De hele gluw, de hele reding van Jeshua, het fenomeen Jeshua was, zoals we hebben geleerd, is om de mensheid te bevrijden van elke vorm van een groepsgeest. Want een groep Schijst, wat betekent groep? Dat betekent wat wij ook, ook in Torah leren. Bestaat Reshuta Yahid en Reshuta Rabin. Bestaat een territorium van, het, van de ene en het territorium van vele. Niets anders, bestaat alleen dat. Let op, geestelijk. Het territorium van de ene, wie is dat? De schepper. Alleen de schepper. Eens of. Kan je zeggen in allerlei alle vormen. De vader van is dus. Licht. Ja, zeer aan kan je zeggen. Wie is het Rosh het territorium van velen? Klipot. Alles wat velen is, wat zegt ons Yeshua? Legion, legion, ja, toen hij uh, van iemand, van een of een andere. Uh, zieke, ja, uh, bezetenen, herinner je nog, uh, de, de, de uh, onreine geesten had uh, laten eruit uh, jagen. Wat had hij gezegd? Hoe, hoe de geesten hadden gereageerd op Yeshua? Wij zijn een legio. Ja of niet? Niet één geest, maar wij zijn een legio. Weesel met zijn velen. Alles wat veel is, betekent meer dan één. Dat is veel. En dat betekent dan uh, Erschud Arabi, met territorium van veel. Dus wat is dan de redding van de mensheid? is om te komen tot, tot Erschud Arabi. Om binnen zichzelf, Hashem is één, dan de mens moet binnen zichzelf bewerkstelligen dat binnen de mens zelf, dat jij alleen maar een je hebt, alleen maar de, de, de territorium van de ene. betekent alles laten transformeren naar het geven. Dat is wat dan daarmee verkreeg de mens de, de redding. Dat is wat Yeshua kwam, de taak van Yeshua en het hele, hele wonder en mysterie van Yeshua was is en zal zijn om te verkondigen dat het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen. Betekent dat nu is de tijd van de individuele redding. Niet een groepsverband in welke groep dan ook. Wat doen, dat? Wat doen dan religieën? Ook, de, ook het christenen onder andere. Zij spreken van wij de kerk. Eigenlijk, wij de kerk. Ik, zeg, ik, ik weet wat ik zeg. Ik keek regelmatig, ik keek, rege ik het ik luister, nieuw, voor uh, mij is het it ook Italiaans nieuw. Voor is, is, you know, mij is het net zoals uh, in de korte tijd heb ik het al geleerd. Do, ik versta alles van Italiaans, uh, ik spreek ook nu Italiaans in een, hau, een half jaar. is Voor mij genoeg was het, it... maar ik ga verder. Maar ik wil wel leren dingen, ik wil wel uitoefenen om een zekere eh, verbondenheid zien te vinden ook te, met de anderen op deze manier. En ik wil ook zien hun, daadwerkelijk hoe zij functioneren. Ik weet al, hoef je hoef niet uh, ergens naartoe te gaan. Maar ik kijk en ik zie. En zij spreken altijd van, wij zijn de kerk. De kerk, de kerk, de kerk. Joden spreken, Joden spreken van de, ja, van de synagoge. De anderen spreken nog van de andere dingen. Maar allemaal van het iets wat Roshuta ha rabim is. Het territorium van velen. Terwijl Yeshua kwam met de boodschap van Yeshua is, nou, vanaf dat moment de mens, de schepper wil de mens zien, de mens is nu rijp vanaf de komst van de Yeshua. De mens, de zielen van de, van de mens zijn al rijp om Tet tet relatie op te bouwen met Hashem. Alleen via jouw eigen kilim. En niet via een kerk. De kerk. Of een kerk om de hoek. Of een synagoge om de hoek. Dat is een bijzonder, bijzonder moeilijke vraag. Voor elke mens. Want iedereen wil vluchten. eigenlijk. Iedereen wil vluchten in gezelligheid. In allerlei vormen. En ook in het geestelijke. Iedereen wil vluchten. Van zijn eigen werk. Wat hij doet. En projecteer dat op anderen. Op een groep. Etcetera, op allerlei vormen. Maar vlucht op deze manier. Vindt men Yeshua niet. Dus eigenlijk. Aan de ene kant. Het christendom is. Uh, heeft Yeshua. Gebracht aan de mensheid. Wel. Het is wel natuurlijk een, een, een, een zekere vooruitgang geweest. Aan de andere kant, nu, in deze tijd, staan zij de mens, individuele mens, eigenlijk überhaupt de mens, in de weg. Net zoals uh, synagoge staat in de weg, aan jood, zo is ook het. Uh, de kerk staat ook in de weg, van, van uh, een mens die zich Christen noemt in de weg om echt Yeshua te gaan leren kennen persoonlijk. In plaats daarvan men hem stopt men hem in allerlei vormen van Zhootarabin in het territorium van Velen. Die zijn die, die zijn Protestanten, de andere zijn Katholieken. Die andere zijn, in heet het, hervormde, net zoals in het jodendom, allerlei variaties, ja, de ene die volgt een rabbi, de andere volgt een ander rabbi van een andere dorp, en zo is het ook, zo is het geworden. Terwijl de boodschap van Yeshua is helder en eenduidig. Geen, zeg het, laat geen twijfels over, en laat geen, uh, zeg het dat, geen pluralisme. Uh, zeg ik dat? Laat het niet over. Nee? Laat het niet. Geen plaats heeft voor pl het pluralisme in het geestelijk. Jezus zegt ons: elke mens op aarde heeft zijn eigen kilim. Bouw je eigen kilim op individueel. En dat is in plaats van. De kerkelijke wijze, de kerk. Dan probeer dat helder te maken. En daarom zien we allerlei idiotrie. Echt, ik zeg het, hier, idiotrie net zoals in het Jodendom heb je het, idiotrie van Joodse idiotrie. Zo so heb je nog, misschien nog erger in het Christendom. Ik, ik weet wat ik zeg. Ik kijk tv en ik, uh, in ik keek het Vaticaan. Ik kijk het erg goed met mijn ogen van het geestelijke kreeg ik. Nou moet je zo zien. Geef een voorbeeld. Er bestaat in Frankrijk bestaat een plaatsje Louvre. Lourdes. Lourdes, sorry, Lourdes. Lourdes Louvre. Dat is een museum, een Lourdes. Nou, de hele wereld de stroom daar naartoe. Dat is zo'n Bernadette hoe heet het zo'n, zon Bernadette, Bernadette zo'n bestaat zo'n hele hoge heilige, zo'n Madonna, vorm van Madonna. En allemaal stromen ze daar naartoe. En ook natuurlijk arme, arme zielen, arme luiden met veelal op de, de, de, de rolstoelen. En allerlei zieken, doodzieken, allerlei zieken. Die allemaal stromen daar naartoe. Ik heb de beelden gezien. En het, is, het is allemaal het is ook gewoon lopen daar naartoe met, met, met die lichtjes, met die fakkels. Per maand is het nu uitgelopen, is nu al 5 miljoen per maand gelopen daar naartoe. De industrie, de religieuze industrie van het, het pe pe pelgrimage, floreert. Eh, Zij kennen geen financiële crisis. In die in Lourdes. Ja, de meeste hotels van Frankrijk. Ja, fabriek. ja, maar daar, alles, dus de fabrieken daar, die floreren. Die armen die daar, die komen daar naartoe, die willen wonder hebben, wonder. Eigenlijk. En nu was het zo, dan op een, op een dag is het zo in, een geweldig wonder gebeurd. Dat, dat beeldje, dat staat, dat beeldje van die Bernadette, dat van zo'n uh, sculptuur. Op een dag kwamen de traantjes van haar op haar oogjes, van het beeldje van het steen, en ben van, je van, van, van steen? Dat stukje steen, daar kwam het van die, ach, die uit oogjes van die Bernadette, kwam met de traantjes. Maar dan, uh, de traantjes, niet de gewone traantjes zoals met de mens, maar traantjes van bloed. En dan ze laten dat zo'n beeldje zien met die traantjes van bloed. En al die mensen die daarin geloven. En vergeef niet, maar dat de kerk, dat. Provoceert dat de kerk dat wel ziet, dat het allemaal, dat de kerk dat allemaal uh, ziet en applaudisseert, want ze zeggen: dat is allemaal goed, dat, dat maakt de mens, dat de mens dus uh, enthousiast wordt voor, het, op deze manier maken ze de mens enthousiast voor het geloof, zeggen ze. Maar dat is een domme geloof, mijn vrienden. Dat is niet een geloof van Yeshua. Dat is, begrijp je dat? Yeshua was tegen elke beeld, Yeshua kwam naar de tempel om al die beelden te, br te breken, al die tafels met al die, met al die duiven en allemaal, allemaal die, wat er allemaal daar stond, allemaal niet in de in tempel, want ze hadden ook in de tempel, hadden ze ook van die varkentjes, net zoals varkentjes voor, weet je, voor waar je dat ook muntjes stopt, hè? Spaarpotjes, niet met varkentjes, misschien andere, maar vooral dat spaarpotjes allemaal erin gedaan, allemaal voor eigen familie. eigen familie, eigen familie allemaal, allemaal corruptie was daar in de tempel. Precies hetzelfde gebeurt het hier, dat zei de 5 miljoen flori, per maand floreerde de hele, de, en, en moet je kijken naar die, hoe weten, naar die plaatselijke, Plaatselijke uh, uh, priesters of dom dom dominees. Die zijn net als koningen. En, en, je ziet het gek en alles weet je, met het briljant en met alles daarop en er Want de hele, de hele industrie werkt nou voor die wonders. Begrijp je dat? Gebeurt er, geen, gebeurt er een wonder daar? Geen sprake van. Het enige wat kan gebeuren, soms, heel soms, dat kan wel misschien gebeuren dat iemand komt daar naartoe. En van binnen gaat hij dan zo'n man doen. Zo'n zo niet een man doen, maar gewoon geeft zichzelf over helemaal. En dan voelt hij natuurlijk, dan krijgt hij een bepaalde opluchting of zo. Maar niet door dat beeldje van die Bernadette of wie dan ook. Dat absoluut onmogelijk is. Yeshua zou dat, zou dat verwerpelijk vinden. Absoluut verwerpelijk vinden wat zij allemaal in zijn naam doen. En zij gaan dan ook allerlei madonna's, in Italië hebben ze overal die madonna's. Elke plek, elke plek wil zijn eigen madonna, want het gaat niet goed met de economie. Begrijp je? Het is, het is een financiële crisis, iedereen pretendeert nu, daar, onze madonna is beter. Grijp je? Die andere madonna is beter. En allemaal trekken ze omdat allemaal gebruik maken van de ik zeg het, van onwetendheid van het volk. Van het naïef, primitief geloof wat de mens hecht aan iets wat hij ziet. Ik heb u altijd, altijd gezegd, alles wat zichtbaar is, daar zit absoluut geen heiligheid. Onthoud het erg goed. Al die prachtige beelden van de Madonna, natuurlijk geweldig. Ik kijk nu. Uh, ...Italiaanse tv... ...en ik kijk ook naar die... ...beelden, ook prachtige beelden... ...maar voor mij is het kunst... ...ook religieuze kunst... ...dan zeg ik, ja, het is wel religieuze kunst... ...ook die iconen... ...prachtig, het is, het is echt... Uh, ...wonderlijke dingen, die geniet ervan... ...absoluut... Absoluut. Met ...ook het beeld van, van... ...van alles, hoe ze dat ook... De, de, ...maar ook zelfs... ...beelden van Yeshua... ...ook dat is niet zo erg... Maar als men daaraan iets verbindt, eraan een zekere uh, genezing of een goddelijke kracht, nou, dat is dan al een perverse zaak, dat is echt een hedens. Dus wat dat betreft is wat zij doen allemaal. Of zijn wat ik kan zo dom zijn, dan geloof ik niet. Dat zijn, maar wat zij doen, huh? En nee, het is, het is alleen, het is zo ingerold, het is zo'n organisatie geworden, dat zij al niet meer het einde zien, dat zij niet meer kunnen dat, dat, um, dat is instelling, ja, het is een macht wat wij, wij zijn. En zij gebruik maken, God opletten, wat ik zeg, absoluut gebruik maken of putten uit de citra achra. Onthoud het erg goed, alleen de individuele, het individuele contact van de mens via jouw eigen kilim, daar kan je niet vliegen, daar kan je niet omliegen, Eindelijk? daar kan je niet omliegen, want dan voel je in jezelf, je voelt al die, die plaatsen, je voelt wel die overdonderende krachten van die klipoten, we hebben geleerd nu ook in de zorgers wat zegt de zorgere, ja? daar hoe meer heiligheid, hoe meer klipoot, hogere klipoot, hogere krachten van de klipoot, zuigen of, willen dat, dat betreiden. Kan je dat voorstellen, hoe dat in elkaar zit? Maar ze willen, natuurlijk willen ze wonderen, en er komen geen wonderen. Begrijp je? Er komen geen wonderen op deze manier. Kom wel een, een komedie, of, uh, het kan zijn dat de mens, uh, op een bepaalde manier, dan, uh, uh, van binnen doordrongen wordt, maar niet door het beeld, dat hij daar ziet, van het Bernadette, of wie dan ook, absoluut, voor geen millimeter helpt het, want wie is de Bernadette, in vergelijking met Yeshua, of Bernadette, dat geweest was ooit, misschien was daar wel een, een zekere uh, uh, levende vrouw waarvan zij deze beeld hebben gemaakt. Hey, misschien was ze wel een, een, een goede vrouw. Een, ja, een nederig, meisje. nederig meisje. Maar niet nederiger dan Yeshua. Her, haar nederigheid was alleen maar... Uh, Geontleend aan de kracht van Yeshua, maar niet anders. Alle nederige mensen hier, hier op aarde zijn, zijn uh, nederig ten opzichte van elkaar, maar ten opzichte van Yeshua is allemaal de wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen één hier op aarde was die anders was. Geen één hier op aarde was die heilig was. En kijk nou wat ze doen. Allemaal, allemaal verklaren ze heilig. Ik weet niet wat het kost nu om heilig te zijn. Wat kost het? Wat moet een gemeente betalen? Um, in kerk. Moet een bepaalde, iets moet bepalen. Natuurlijk bestaan er wel tarieven. Kan niet anders. Natuurlijk bestaan er tarieven, bestaan yeah. tarieven. Voor alles bestaan er in een keer tarieven. Kijk, als je nu leert, als je nu. Had ik maar niet aangeraakt, dat de, de, Italian, Italiaans. Maar nu versta ik alles wat ik daar hoor. En dan hoor ik dan wel wat zij zeggen allemaal. De, de bank van uh, Vaticaan, Vaticaan. Alle gelden, alle gelden van de maffia, alles gaat daar naartoe. En dit is de the boiste bank die absoluut alleen maar door de financiële crisis alleen maar is floreerd. Alles, allemaal gelden van de maffia. Het interesseert mij niet wat het allemaal is. Maar jij moet wel opletten dat jij dat jezelf niet bindt mm -hmm. aan al die, aan al dat. Rsut Arabi. Territorium van velen, want alles wat Territorium van velen is, ontleent hun kracht aan de klipot. Dat, alleen de mens die tete tete zichzelf alleen wil verbinden met Yeshua, werkt via zijn eigen kelim, dan heb je de kans, reële kans, elke dag dat door het licht van Yeshua, zal je het licht gaan zien. Mid dag. Maar niet binden binden jezelf door wat dan ook. En niet in een naïef primitief geloof te hebben, maar werken in twee lijnen, twee lijnen. En Yeshua is in het midden. Kijk en boven in het midden. Nou, dan heb je ook heeft ook de kerk even ook een klap van mij gehad. Ja, de ja, ja, ja. synagoge heeft de klap gehad, en maar deze heeft Het is regelrechte oplichting. Ja, maar dat jullie dat begrepen, goed, begrepen dat, niet dat ik... ben ook nog goed. Nee, begrepen, maar ik zeg het... Nee. Ja. Oké, okay. dus dat is wat, uh, dat jullie dat goed begrepen, dat... Uh, voor wat betreft iemand die aan zichzelf persoonlijk werkt, werkt, is dat alleen maar een komedie wat zij doen. Maar ten opzichte van de andere mensen is het wel die nog niet gekomen zijn tot het individuele werk. Natuurlijk moet het wel zo zijn, ik zeg niet dat het verkeerd is. Alles wat er bestaat, we hebben dat geleerd, ja? Van Simon Barichai. Simon Barichai, we hebben dat geleerd. Renner nog, van in de zoger. Dat alles wat bestaat, heeft bestaansrecht. Dus dat is absoluut, moet je niet denken dat het, dat het een kritiek is, dat wij zeggen dat is verkeerd. Niets is verkeerd wat in deze wereld is. Alles heeft zijn eigen, wat zegt het net around, alles heeft zijn eigen plaats en zijn eigen tijd. Elk vrucht heeft zijn eigen tijd. Dus nooit kijken met, met, met, met, met ogen zo uh, van boven neerbuigend op iets anders. Ook niet op, het, op de kerk en ook niet op de synagoge en ook niet op uh, islam of zo. Zetten. Want alles heeft zijn eigen plaats en zijn eigen uh, tijd. Het proces, rijp, rijp. Het komen tot de rijpheid is een proces. En alles wat bestaat, heeft zijn eigen recht om te bestaan. Wat dat betreft, moeten we wel weten dat dit absolute vertrouwen moet zijn, dat het alles is noodzakelijk, ook dat is allemaal noodzakelijk wat het is. Maar alleen voor jou, voor iedereen van jullie persoonlijk, moet ik het wel zeggen, dat dit de enige weg naar Hashem is. Hashem is één. Ja, er de het, de territorium van de ene. Precies hetzelfde moet je van binnen jezelf niets toelaten. Geen territorium van velen, ja? geen groep, geen kerk, geen synagoge, geen uh, andere vorm van, van uh, toebehoriging tot, tot uh, meer dan jij en Jezus en Hashem. Want dat is hetzelfde. Right? Als je zegt Yeshua en Hashem, is hetzelfde. Dan right? betekent dat op dat moment, betekent dat jij één wordt met de bron. Dat is de bedoeling. Dat is iets wat een uh, boodschap, wat het moeilijkste eh, van alles is om dat te accepteren. En dan moet je steeds kweken bij jezelf. het Kweken bij jezelf steeds deze de, deze gedachten en dat moet komen in jou elke cel van jezelf. Daarmee kom je tot de ware vrijheid en bevrediging en geluk en jouw doel waarvoor jij... hier bent. Alle andere dingen zullen niet springen, geen ware geen ware vooruitgang. zal altijd. Trukkage zal, altijd druk zal zijn. En zal altijd doen voor iets anders. Voor de kerk, voor die, voor die, voor de gemeente. Voor allerlei dingen, behalve aan jezelf te werken. En als je dan, wanneer de mens dan uh, deze aarde verlaat, dan in, boven zal men als het ware naar krachten, alles. Wanneer de mens doodgaat, laat men hem alle plaatjes zien van zijn leven. Wat hij gedaan had. Niet. Nee, nee, maar iedereen, dat kan niet anders. <laughs> en dan met alles laat men dat zien. Ja, ja, natuurlijk iedereen, we hebben allemaal uh, wat, wat uitgespookt. Wie dat niet? Ja, iedereen, iedereen heeft iets uitgespookt. Niet, niet, niet, niet. Maar alles men laat, alle, alle, alle plaatjes zien zo, net als film. Net als een film, men laat allemaal terugdraaien, allemaal terugdraaien, en dan de mens voor zijn dood, ja. dus dat is dat, ja, ja, dat is het moment van het eilen, waarom een mens eilt dan, is niet meer, niet meer bewust, maar eilt, eilt omdat die, men laat hem zien, hij is zo goed geweest, ja, al, al een familie heeft met zoveel kinderen, en alles, kinderen zijn al kinderen, kleine kinderen, hij heeft al vergeten wat er allemaal geweest is. <laughs> en opeens, voordat voor zijn, voor, voor zijn ziel vertrekt, vanuit zijn lichaam. En laat hem allemaal zien. Dus hij ziet alles, want het lichaam niet meer kan versto vers, uh, uh, verstoppertjes spelen. Met het lichaam gaat, als het ware, uh, sterven. En dan blijft alleen maar wat, alleen die beelden wat, alles heeft in het hoofd. All so Precies, alles yeah, laat yeah. men dat zien, en hij moet het allemaal zien. En dan laat men al die, voor een jongen, voor een man die wordt laten al die al die allemaal zien. En voor vrouwen al die al die kerels allemaal laten, al die kerels die komen dan als, hoe zeg je dat, een hele review passeren, hele, alle kerels. <laughs> nou, heb ik met deze iets gedaan? Ja, dat, en niet alleen dat maar ook nog, nog een andere en dan, dan nog opeens nog een andere kerel, kerel komt en hij zegt, nee, ik weet zeker dat ik met hem niet heb gedaan, maar men laat het zien want hij zegt, maar jouw jou gedachte op een feestje je, je, hebt wel, je hebt wel gedronken je hebt wel gekeken naar die anderen en je hebt gezegd, ah, weet je, met hem en heb je al, al van binnen heb je al, met hem al geslaagd van binnen, nog het eten het drinken, je hebt al fantasie gehad om met hem samen iets te doen en alles wat niets vergeet. Ni alles let op, niets verdwijnt in het geestelijke. Alles, alles wordt opgeschreven in het, boek, in, het boek, uh, in het boek van levende. Alles wordt. En je moet alles, voor alles, moet je in jezelf. Niets, het is alleen jij kan vergeten. Dat wij kunnen het allemaal vergeten. Ja, dat is allemaal niet lekker voor mij, niet prettig. Dat ga ik liever vergeten. Dat is psychologisch voor ons lekkerder. Natuurlijk om dingen te vergeten. Daarom in deze wereld vergeten we dingen. Vooral kwaad als we ver vergeten we. Nog goede dingen vergeten we ook. Maar kwaad ook. Maar voor het doodgaan, men de, de ziel verlaat niet de aarde voordat die alle dingen krijgt uh, te zien. Ik kan zeggen, oké okay, maar als iemand dan in het vliegtuig opeens, in op een, een paar seconden. Uh, in, de, in de lucht verliegt ja, ver, verbrand wordt. Dat moet nog dat moet nog, nog. Ja, dan is het, kijk, moet je wel, het, het is in onze ogen, je zit al in één ogenblik. Maar alles, zelfs in dat klein ogenblik, het kan uh, lang duren voordat dat, voor dat de ziel gezuiverd wordt om, om op deze manier. Uh, alles wat de mens doet in deze wereld, moet je verantwoorden. En natuurlijk dat uh, niemand van ons is, is. Kijk, het is geen straf. Het is alleen maar zuiverheidsproces. het is een zuiverheidsproces. Het is niet een straf. Het is niet iets, iets dat het zo uh, so van boven is het geregeld om ons te om ons te, uh, te straffen, te bestraffen. Nee. Wat we hebben gedaan is ook, ook dat is het de zuivering, de zuiveringsproces. Want alles. Alles gaat naar de volmaaktheid. Alles wat er gebeurt, gaat naar de gmartikoen. Wat er ook gebeurt in de wereld, we weten dat alles gaat alleen maar naar de gmartikoen, alleen maar naar de perfectie. En de perfectie is wanneer de mens tet-tet staat voor de schepper. de voor jou is Yeshua, want dat is de hoogste klie. Die de, die de mensheid aan de mensheid gegeven is. De, de fijnste klie. dat aan de mensheid gedema, gemanifesteerd werd, is de klie van Yeshua. Daarom, alles wat wij over hem leren. is uh, ik nou ook de beelden die voor hem gemaakt, van hem gemaakt worden. Zuiver, dun, veel allerlei beelden. dat is net of het niet werkelijkheid is. Licht, ja, ook licht en alles. Waarom? Het is ketter. Het is, ik zeg het, het is niet, niet erg om te kijken naar de beelden. Ook bijvoorbeeld naar geweldige, ik snap bijvoorbeeld een geweldige, ik kijk bijvoorbeeld de Italiaanse uh, kunst. Kunst hebben we ook bijvoorbeeld een, uh, kruis, een kruis met mooie beelden van, uh, geweldig om dat ook zo te kijken. Maar dat is de religieuze kunst. Maar om daaraan iets te hechten aan, een zekere Zekere kracht, dat is een grote, grote misdaad. Ten, ten, ten, de grote misdaad tegen de mensheid is het om aan de mens te laten, aan een naïveling, Een mens die naïveling is, gewoon onwetend, een boer. Een boer in de zin van uh, een boer in zijn ontwikkeling. te laten geloven dat zoiets dat zij ook allerlei... Dat die dan buigen voor die, voor die Domin, domi, of iets anders, of allerlei andere dingen. Buigen alleen, innerlijk, voor Jezus, ook, ook niet uitwendig, ook niet van buiten buigen voor Jezus, op geen enkele manier. Duidelijk, want dan buigen, dan is het, dat is dan al fysieke buiging, dat is dan buigen altijd voor de sitra Alleen van binnen. Yeshua, Yeshua luistert alleen, kijk naar de mens van binnen, Hashem ook, de schepper, zijn vader, Kijk naar de mens alleen naar binnen, binnenkant. Niet zo, niet zo vervallen zoals die bijvoorbeeld op Yom Kippur in de synagoge dat zij vallen allemaal op de grond, maar dan eerst gaan ze, dan iedereen heeft, heeft, een, lekker, heeft een, een, een, een lapje om zijn, om zijn knieën, om zijn ja, om zijn mooi pak niet, te, zeg dat, vies, niet vies te maken. Dus eerst leggen ze zo'n lekker... Uh, ja, lekker... Uh, zo'n zo lapje of... Uh, uh, ja, Sommigen doen nog wat, wat uh, zachten. Zo'n beetje zo'n zachte kussentje. Ja, om, dan, uh, om dat vallen. Dat ze vallen dat lekker niet op uh, hun... Op hun ja, niet op hun harde plek, maar op een zachte plek. doet er niet toe. Maar ze allemaal vallen is allemaal... Allemaal komedie, want de schepper heeft het niet nodig van ons. Omdat al dat vallen, al dat uiterlijk vertoon. Vallen, ook de, op kippur moet je van binnen vallen. En niet van buiten vallen. Ik herinner me zelfs toen ik, wij, wij waren een, een korte tijd, had ik jullie verteld. En ik heb foto's laten laat zien. In dat Messiaanse, Joods, ja, Joodse, Messiaanse gemeente waren we enkele maanden daar. Want die moest deze weg meemaken. Ja, als onderdeel van mijn ontwikkeling, van mijn opdrachtwetening. En zaten weer daar op een zo'n uh, in ergens. En ze hadden ook dan op uh, zaterdag ja of zo of op zondag ik weet niet meer. Ze hadden dan ergens ingehuurd uh, zo'n uh, plaats. Vrijdag, vrijdagmiddag Vrijdag, of zo. Vrijdag. Ik weet zo, Zondag ik weet niet meer precies. Op zaterdag. Vrijdag. Nee, is dus een één dag. Dus hadden ze dan s ochtends in dienst gehouden. Ergens in de kerk en dat hadden ze dan ook daar naartoe in Torah gebracht. En alles omdat ze en dat en dat spelen met Yeshua en met, met de Torah en al die andere dingen. En dan op een bepaald moment een of andere lummel dan van die jongens, ja, van die een of andere jongen die dan als speelde dat hij dan hun belangrijke commandant, commandant was, dan hij had in zo'n preek gehouden. En daarna zegt hij dan: En u, en u allemaal falen voor uh, onze schepper, voor Yeshua en zo. So. Iedereen valt daar. En natuurlijk, ik was al met Yeshua verbonden op deze tijd. Maar iedereen viel daar en mijn vrouw zit naast mij en ik viel niet. Ik kon niet vallen. Ik wist niet waarom ik kon niet vallen. Mijn hart was wel voor Yeshua. Als het ware, van binnen viel ik wel, maar van buiten moest ik vallen. En allemaal, allemaal vielen ze zo, weet je wat, zo naar, ik kijk nou naar die andere religie, ze allemaal, allemaal vallen, ze. waar naartoe moet je vallen? Van binnen moet je vallen. De hele bedoeling van binnen vallen betekent op, op, laten, op laten trekken, jouw kilim omhoog, de krachten moet je laten vallen, je eigen wens om te ontvangen voor jezelf. Die moet je minimaliseren, moet je naar boven brengen. Maar dan blijf ik zo zitten. Herinner je nog dat? Nou, dat was, uh, no, was uh, bij mij. En ik zeg: Mijn vrouw, ik weet niet waarom ze vallen. Waarom vallen ze? Ik snap ik niet waarom ze vallen? Ik kan het niet begrijpen. En toen had ik nog Kabbalah niet, niet geleerd. Oh, maar je moet het precies voor de groepsgeest. Allemaal iedereen doet het, ik moet het ook doen. Ja, als anderen doen dat, waarom niet? Kan mij ook kan mij ook helpen. begrijp je dat? Je moet je niet buigen, niet dat. En voor geen mens buigen. Voor geen mens. Hoe kan je het buigen van een andere vorm van andere. Uh, andere, uh, andere, dus wens om te ontvangen voor zichzelf. Elke mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Met inbegrip van mij, Ui, jullie ook leren precies hetzelfde. Wens om te ontvangen voor mijzelf. Alleen ik ben bewust daarvan. Ik werk bij mij. Het <laughs> is mijn, het is, het is, is wat wij, waar wij we, mee we werken. maar voor mensen, vallen voor, voor, voor, wie, Mordechai ook viel niet voor Aman. Herinner je nog Mordechai van het, uh, ja, van het, Esther, het verhaal van Esther. Mordechai viel niet voor uh, Aman. Hele, hele, het hele gebeuren was daardoor da, da, daardoor, was, uh, daardoor eigenlijk was eigenlijk het hele bijna het volk Israël was uh, gedood, omdat hij viel, viel, viel niet, wilde niet vallen voor Aman. Uh, heet het? Uh, Daniel, ja, profeet Daniel wilde niet vallen voor de, de Nabuchadnezzar. Ja, voor die voor voor voor koning, persische koning. Hoe dan ook. Door niemand, door niemand. Alleen van binnen jou verbondenheid met Yeshua. Dan ben, dan ben je ook, dat is, ook dat is geen vallen. Dat is eigenlijk opstegen En niet vallen. Dat is wat we doen. opstegen Met Yeshua. En dan ook dan. Yeshua doet niet om zichzelf. Yeshua zegt. Komt tot mij en dan ontvang je jouw reding en niet mijn reding. Ja? Yeshua werkt niet voor zichzelf. Jij ja, ontvangt de reding van mij. Maar je hoeft mij niet aan te bidden. Dat is wat verschrikkelijk, wat zij hebben allemaal uh, geïntroduceerd in deze wereld, met, de, met deze religie. Dat zij voor Yeshua gaan ze bidden en. En, en buigen voor Jezus. Voor, voor een like denkbeeldig lichaam dan weer. Oké, okay, maar ook dat is niet. Jouw lichaam is niet. Je moet niet voor een denkbeeldig lichaam nee, maar dat ik. Ja, maar in jou, Jezus wil dat jij jezelf corrigeert. Jij van binnen de zoon van God wordt. Dus samen, als wij, hij, is natuurlijk, voor altijd de priester. Altijd, voor altijd de priester van van elke mens hier op aarde. Maar dat jij dat woord binnen jezelf, dat jij ook in staat wordt gesteld, om te zeggen, hard luidkeels, daadwerkelijk, ik heb de wereld overwonnen. Dat is wat hij zegt. En niet, ik heb de wereld overwonnen, en jij moet ook doen, ook uh, mij aanbieden, mee. nergens zien wij dat Jezus zegt, dat wij hem moeten aanbieden. Want, want allemaal zijn wij hier op aarde uh, anders en tegelijkertijd gelijk aan elkaar. Ik bedoel, alle, ik bedoel de vorm van de correctie. Iedereen heeft dezelfde vorm van de correctie. Maar door jouw eigen kilim. Elke mens heeft unieke kilim. Unieke kilim, of, of unieke taken in zijn incarnatie. Want niemand kan je advies geven. Hoe jij moet jouw kilim corrigeren. We hebben een methode. Een uitgewerkte methode. Maar ieder werkt alleen maar aan zijn eigen kilim. Ja? En niet anders. Ja, we hebben niet een volgdoel. Volg ons die en die en die, die. Hebben we dat iemand ergens weer? Moeten we volgen Ari? Moeten we volgen die andere? Absoluut niet. Wat zeggen ze ons? Werk aan je eigen kilim. Wat we leren s'nachts. Nacht, leren wij bidden als Ari, Leren we bidden. Doe maar bid tot wie. Ari. zegt. zegt bid tot mij. Of bid tot dat iemand. Dat, dat. Hij alleen maar leert ons. Dat jij op welke manier. Elke, ieder van ons kan bidden. Bidden vanuit jouw eigen kilim. Hoe kan je dat deze. deze de boom des levens. Omhoog gaan in het gebed, naar de Atsilut, en dan weer terug. Omhoog, en dan terug. En niets verdween in het geestelijke steeds, gaan we daarmee verder en verder en verder. Wat, he, wat is nou in de wereld is, dat meer op de waarheid leed, leekt, dat wat wij leren. Ja, en wij zeggen niet dat het iets kabalen is, dat het iets is voor. Uh, dat dit een bepaalde beweging is. Absoluut moet je dat niet in je mond stoppen. Dat is gegeven aan elk individu. En eigenlijk moet het overal gegeven worden. Moeten mensen geleerd worden die dat overal bekend maken. En op de manier dat alle. Die dat willen. Niet geen uh, reclame maken. Ja, die, iemand die komt, die komt. Ja, die komt, die komt. Ja, niet komen zo maar. Zoals je zo had gezegd. Niemand komt tot mij anders dan dat wanneer mijn vader hem naar, mijn, naar, hem, naar mij aantrekt. Ja. En niemand komt tot de vader anders dan dat via mij. Dat is wat uh, een voldongen feit is. Daarom hoe, kunnen we dan, hoe kan iemand dan van vlees en bloed, welke leraar dan ook hier op aarde, kan, kan verspreiding iets doen van de Kabbala. Heeft Ari verspreiding gedaan van de Kabbala? Ari heeft het alleen maar toevertrouwd aan Rabbi Vital, Geim Vital. Eén moet het zijn, het hoeft niet meer te zijn. In onze tijd kan het meer zijn, doet er niet toe, maar ieder persoonlijk. Alleen persoonlijk, alleen de persoonlijke weg en geen ander. Alleen dat kan reding brengen en niet anders. Niet een uh, beweging, als je dat allemaal hoort, beweging, kabale beweging, welke dan ook, betekent ook, zoetarabiem, betekent ook het territorium van velen. Wat een verschil is dat? Hoe kan, dan, hoe kan je dan gered worden door, door door zelfs wat ze leren? kan niet geleerd worden. Niet, niet, niet, niet bevrijd worden omdat jij gaat het niet doen via jouw okeli. En daarom hun rabbi, rabbi zegt, uh, doe dit, doe dat, doe dat, doe dat. Zo, so, een je. autoritair. Ik kan niet meer in mijn mond nee, iets nemen om te zeggen van. ...doe dit of dat, of een zekere autoriteit... ...ik heb absoluut niet meer... ...ik, kan het, oh, ik weet niet natuurlijk zit er altijd iets... ...van de citrager ...die jou... Uh, ...verhult voor jou, van jouw... jou tekorten, maar... ...maar elke vorm... ...van autoriteit... ...in het geestelijke is een... ...is een absoluut... Uh, ...een teken... ...van... ...dat iemand... Mm, ...te maken heeft... Met zijn eigen eer. Ja. of met zijn eigen iets wat van zijn eigen uh, trots heet of wat, wat dan ook. Wij moeten komen huh? tekort. precies. Absoluut tekort en dan die gaat allemaal dan heersen over de andere, oftewel toeschrijven, uh, voorschrijven aan de andere. Doe dit. Doe dat. Ja, vrouwen zitten daar naar daar, mannen zitten daar. Deze, dat, deze, allerlei andere dingen die, die eigenlijk uh, niets te maken hebben. Je kan zitten wat je wil. Je kan doen wat je wil. Hoe hebben we dat ook gehad in het begin? René, toch? Eerst hebben we ook gevolgd een beetje dat, stap voor stap. Want ook ik wist niet waar we naartoe, naartoe, naartoe moesten. Denk je dat ik wist dat? Ik weet dat hier zitten mensen die denken dan... Op een goede manier. Er zitten mensen die denken nou, hoe is het allemaal geweldig opgebouwd? Dat wij gekomen zijn tot waar we gekomen zijn. Het is net of het, of het een, ja, Henk, of het, of het een gestaag, of het allemaal voorbedacht werd, voorbedacht werd. De weg die wij hebben meegemaakt in onze studie van de Kabbala die wij leren. Ja of niet? Dat wij allemaal, natuurlijk is het zomaar niet voorbedacht. Als je mij dan nog, nog, nog een jaar geleden zou mij nog zeggen dat ik zou Yeshua hier introduceren, zou ik zeggen, nou, uh, voor jaar, ja, ja, ja uh, dag. Nee, ik zou niet weten, ik zou niet, het is niet van mij. Nee. Het is de zoger, het is het leren wat we hebben geleerd. Hij de zoger zelf, toen we hebben geleerd, herinner je nog, Habakkuk, Habakkuk. Over de ketter, over die, al die dingen die een geweldige, geweldige uit, uh, uitwerking hadden. En toen kwam het allemaal zo. En toen had ik het gezien dat het allemaal in de Torah, in de Kabbalah, overal staat het. De ketter staat uh, het. Dat is in die matre en alles kwam het uh, uit. Door de Kabbalah hm. en door de Heilige geest natuurlijk samen. It's, it's, Samen gaat het altijd. En dan kwam het wel deze, deze weg, want het was nog niet rond. En samen met, met, het, met, het, met de komst van Yeshua in het pakket, uit de hemel eigenlijk, want wij kwamen dan langzamerhand naar die ketter toe. Oftewel, naar onze kilim, dichter bij die, Malgoed. En dan was het onthulling van... Yeshua in onze studie. En dan is het rond. En ik voel wel in mijzelf dat het, de druk, ja, yeah, de druk die ik al vroeger misschien had, you know, opdringen, mm -hmm. niet opdringen, maar wel dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat het weg is. Ik voel dat ik absoluut geen behoefte meer heb om iemand wijs te maken of uh, ergens. Uh, advies geven, of als, als geleerde, als geestelijke optreden, absoluut interesseert mij niet. Ook buiten loop ik al gewoon alsof ik, ik voel absoluut niet of ik uh, geleerd heb, of ik Kabbalah doe, of ik dat doe, gewoon normaal, helemaal normaal. ...normale bestaan... Eh, en ...niet denken in dat, in dat... ...intellectuele of al die andere dingen... ...maar... ...zo... ...leef gewoon... Uh, ...als gewone mens... ...als, zoals we dat zeggen... ...zoals die, die koe die dan staat... ...op een wei, ja, ...een beetje te grazen... ...zo so, dat de houding... ...en als het nodig is dan... Uh, ...bijvoorbeeld... Bereid me niet voor voor de les. Het is niet belangrijk. Yeshua had ons gezegd. Bereid je niet voor voor alle drie dingen. Ja, voor wanneer je moet iets zeggen. Zal wel. Zal het wel. Komen. Wat je moet wel zeggen. Dus niet. Bedenken en dingen. Be, be, met je hoofd. Wat je gaat uh, zeggen. Da, da, da. We hebben Yeshua. We hebben de. De boom des levens, we hebben alles om te ontvangen. Alleen openstellen jezelf en, en dan uh, alles komt. En de verlichting komt, en uh, een opluchting komt. En belangrijk is dat het een zeer fijn, dun en toch krachtig geloof. steeds krachtiger wordt. He? Geloof. Maar dan, ook dat moet zo zijn, niet zo als dat religieus geloof, religieus geloof dat, het, dat zij zo standvastig zijn. Ja, ik ben dit, ik ben Christen, ik ben, ik ben uh, Jood, of dit of dit allemaal zitten ze vol met beelden, eigenlijk met dogma's die dan, die, die maar het moet een zacht geloof zijn. Het moet een soort vertrouwen opgebouwd worden dagelijks. Absolute vertrouwen, maar dan elke, in elk moment van nieuw, moet je het weer en weer produceren. Niet zo dat het één keer heb je dat aangeleerd en dan met de jaren dan ga je nog weer en nog meer investeren in dat geloof. En dan zit zo, iemand zo'n, zo'n on. Net als een. een Berg voor jou, vol van zijn eigen krachten. En zijn eigen geloof, zoals het, naar eigen krachten. Maar, dat is heel anders geloof. Geloof dat, dat al dun, fijn, als gesediem is. Dat het niet van jou is. Dat het steeds, elke dag moet je weer opnieuw doen. Je kan erop niet rekenen van het geloof van gisteren. Eindelijk. Niet zoals het geloof van, van hen. Ze worden steeds vetter en krachtiger. Uh, hun eigen persoonlijkheid. Een religieuze mens. Kijk nou. dan ja, nou Kijk nou bijvoorbeeld naar die uh, dominees. Of naar die rabies. Wel oh, vol van zichzelf. Ja, lekker gevoed. Ja lekker. Dat. En weet wel wat het is. Want die allemaal bouwt zijn eigen kilim. Van zijn religieuze kilim. Terwijl we hebben gezien. Yeshua. Ja. Zacht, ik bedoel krachtig, maar wel doorzichtig. Open. Waar zie je die openheid bij, bij een religieuze mens? Altijd spreken ze andermans woorden. Altijd lopen ze ergens naar een kast... ...om allemaal iets te vertellen. Ja of niet? En kijk nou naar al die, al die, al die dingen wat ze doen. Het is... Het is kijk... Iedereen heeft wel gezien, heeft gezien hoe dat de, de dienst plaatsvindt. Ik ben bijvoorbeeld katholiek en ik heb het gezien dat die, die heeft zo'n zo ding in zijn hand met het meerten ja, wordt het mierte verspreid. Huh? maar dan zit zo'n zo zo ketel, zo'n ketel heeft hij in zijn hand en dan wat je doet, En dan ligt voor hem zit een bijbel. Wat gaat je dat doen? Hij dan zo, het is wel goed. Wat gaat hij doen met zo'n, naar boven, naar boven, dat, boven de Bijbel. Hij loopt zo, hij doet zo met zo'n met zo ketel, en zo, en daar zitten ze mieren, en dan is het, komt het reuk, de mieren, en dat doet hij dan over de Bijbel. Heen en, en weer, zo, zo dingen. Ik begrijp geestelijk wat het is. Natuurlijk is het, is het geestelijk, is begrijpelijk wat het is. Want tussen hem, tussen zijn mondje, tussen zijn gezicht. En de, en de Bijbel, zit wel onder een kracht. Dat is in zijn, in zijn beeld. En dat is natuurlijk, moet je door de mieren, chassadin, moet je dat allemaal weg, uh, weg weten, uh, promoveren. Dat is dat licht van de bina, wat de mieren, mieren voorstelt. Dat is wat hij doet daar. Zullen we dat zelf ook begrijpen? Huh? Zal, zal hij dat zelf ook begrijpen? Dat weet ik niet of hij dat begrijpt of niet. Ze doen allemaal automatisch natuurlijk. Maar misschien leren ze. Natuurlijk hebben ze een zekere... Nee, ze weten wel natuurlijk. Ze weten wat ze doen in de zin van... Uh, dat zij zeggen bijvoorbeeld, uh, ik kan zeggen dat daardoor de onreine krachten, uh, die onreine geesten, ga die dan wegsturen. Weg, uh, weet ik niet. Maar dat zijn allemaal dingen die aangeleerd zijn. Maar het volk gewoon een gepeupelde, die kijkt zo, ik, ik denk dat het iets gebeurt. Maar het gebeurt niets. Begrijp je? Gebeurt niets, want alles wat materieel nog de laatste conclusie die we nog een keer, nog een keer herhalen. Alles wat materieel is en ook de mieren, mierte, en wat allemaal. Huh? mierte of mieren? Mieren, mieren allemaal mieren, de mieren of mieren. Mieren, mieren, mire wat. mire, oké, mire wat hij dus. mire, mire wat, wat allemaal, wat hij dus, wat hij dus uh, rook, zo'n uh, wierook of zo, wat hij doet. Alles is materieel. Dan moet je weten, alles wat materieel is, ook dat wierook, is allemaal, heeft niets te maken met het geestelijke. Eigenlijk, alleen via jouw kilim, van binnen. Al die bewegingen moet je maken alleen maar van binnen. Alleen dat brengt de reding. Alleen dat is de iets wat werkt. Alle andere dingen... Duidelijk, dat wij die niet meer daarover hebben als het nodig is. Kijk waarom spreek ik daarover weer. Dan is het misschien nodig om nog, nog een keer dat uh, aan ja, te kaarten, yes. et cetera. Duidelijk. Maar nog een keer, alleen niets wat het zichtbaar is heeft de kracht van de redding. En daarom Yeshua ook, Yeshua is onzichtbaar. Altijd onzichtbaar. Maar als je hem aantrekt, dan verkrijg je ook het lichaam van Yeshua binnen zichzelf. Dat is wel het lichaam van Yeshua. En dat is voelbaar. Zijn lichaam in zichzelf.